Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als er vrede komt in Oekraïne en er moet een vredesmacht komen... om de boel in de gaten te houden, willen de Britten wel bijspringen... Volgens correspondent Fleur Lounspach is premier Starmer bereid... om Britse militairen die kant op te sturen. Hij vindt dat de Britten een grotere rol moeten innemen binnen de NAVO. Hij vindt dat Europese landen meer de zeilen bij moeten zetten. Um, en hij zei dus inderdaad gisteravond uh, laat expliciet als eerste... dat de Britten bij een toekomstig uh, vredesbestand in Oekraïne... dus ook troepen zullen sturen. Vandaag is er in Parijs een spoedoverleg... over het einde van de oorlog in Oekraïne. En Starmer is daar ook bij. Europese landen willen ook een plekje aan de onderhandelingen. Handelingstafel, maar dat verloopt moeizaam. De speciale Oekraïne-chef van Amerika zei afgelopen weekend dat zijn land eerst zelf gaat praten met Rusland. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken mogen Europa en Oekraïne eventueel wel later aanschuiven. De brandweer in Soest in Utrecht heeft de handen urenlang vol gehad aan een grote brand in een restaurant. Door de rook moesten twintig woningen worden ontruimd en er is veel schade. Het dak is uitgebrand, alle ramen zijn gesprongen en van binnen is alles zwart door de rook en roet. De brandweer waarschuwt mensen in de omgeving. Het kan glad zijn door bluswater dat door de kou is bevroren. En de nieuwste slogan van Nieuw-Zeeland om toeristen te lokken zorgt voor wat onduidelijkheid. Met de zin everyone must go, oftewel iedereen moet gaan, worden buitenlanders verleid om alle pracht en praal van Nieuw-Zeeland te ontdekken. Maar het is ook een beetje dubbelzinnig, want je kan het ook zo opvatten dat alle toeristen weg moeten wezen uit het land. I think everyone must come would be nicer than everyone must go. Het klinkt een beetje verwarrend. Het klinkt alsof iedereen moet en iedereen komen. Ja, deze mensen weten dus niet zo goed hoe ze die zin moeten lezen. En sowieso begrijpen een boel Nieuw-Zeelanders niet dat de campagne een half miljoen dollar heeft gekost en dan ook nog eens een slechte slogan heeft. Het weer nog, nu nog behoorlijk fris, dus vergeet je muts en handschoenen niet als je de deur uitgaat. En je zonnebril trouwens, want het wordt een frisse... maar ook zonnige dag bij max 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn geen files. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Bye. Upside Down van uh, Vanessa. Wie kent haar niet? En uh, ze heeft het uh, onlangs weer uh, opnieuw opgenomen. Uh, vandaar dat uh, Cor hem uitgezonden heeft, uh, uh, uitgezocht heeft. Goedemorgen Zandvoort. We zijn weer uh, live aanwezig. Ditmaal uh, alleen met mij, Gerloogman. Uh, Hans is uh, ziek. Ah, Hans is ziek. Hij heeft, hij heeft het enorm aan zijn rug. En, uh, dus hij kon niet komen. Maar hij luistert wel. Hans... Toi, toi, jongen. En zet hem op. Het is hier uh, hartstikke gezellig. Het is vijf over uh, tien. We gaan uh, een aantal uh, leuke dingen doen uh, uh, in het programma. We hebben zometeen aan de lijn een Nicky Steenbergen. En zij is modeontwerpster en ze heeft een workshop. Aangezien uh, de vakanties eraan komen voor de kids... is dat misschien wel heel erg leuk. Uh, daarna hebben we Carina met de voorbereiding voor de lichtjesstocht. Ze praat met uh, iemand die heeft een, uh, een food truck zoals het heet. En daarna komt Leen, Leontien Wagenaar hier, wie kent haar niet, van het was een Creative Workshop van Zandvoort Art. En uh, ze komt vertellen over, uh, over deze workshops. Daarna, twee uur, hebben we Rob Langeberg. En hij is de nieuwe directeur van Zandvoort Beyond. En gaat uh, de Grand Prix uh, enorm vrolijk opluisteren. Uh, daarna hebben we uh, Niels Priester van de Vereniging van Strandpachters. Nou, uh, we kunnen het allemaal zien op het strand. Uh, ze zijn aan het opbouwen. Het ziet er... Uh, het, het gaat razendsnel, hè? Hey, Cor? Ik, heb je het gezien op het strand? Ik heb het nog niet gekeken, maar ik hoorde gisteren van mensen die ik dan tegenkwam... die in de, in de kroeg zaten, net zoals ik... <laughs> uh, dat het uh, lekker opschiet. Ja. ja, het schiet lekker op. En als laatste hebben we Sven Drommel van de VVD... Uh, over het, uh, het gedoe van het Badhuisplein, wat er allemaal gaande is. Uh, we gaan het allemaal van hem horen. En, uh, maar als het goed is, hebben we nu uh, Nicky Steenberg aan de lijn. Nicky, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ah, je, leuk Hallo. dat je er bent. Leuk dat je er bent. Hé, hey, jij bent uh, uh, 18 jaar, hè? Nee. Uh, je, dan ben je 19. Ik ben 24. Oh, je staat 18. Oh. <laughs> nou, dat is misschien een, een ouder, een ouder uh, bio van jou. Uh, en je was student toen. Uh, maar je, je, je bent uiteindelijk kunstenaar geworden en modeontwerper. En je doet ja. hele bijzondere dingen, hè? Ja, klopt inderdaad. Vertel eens even, wat, wat, uh, wat, waar, waar, waar blink jij in uit? <laughs> ik uh, um, maak kostuums uh, en dan maak ik onder andere kostuums van afval uit zee. Van afval uit zee? En uh, uh, hoe, ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ik heb recent, met bijvoorbeeld een heel groot zeepak kostuum gemaakt. Mm -hmm. Um, in samenwerking met, uh, met vissers onder andere. Waarbij ik dan ook uh, oude netten heb gekregen. Visnetten die gebruikt zijn. En die zijn ook nog opgevist uit de, uit de zee. Uh, spooknetten. Dat zijn mm -hmm. uh, netten die blijven hangen. En daardoor allemaal uh, ja, beestjes doodmaken maken. Die uh, eigenlijk uh, ja, blijven achterliggen En allemaal uh, plastic tassen en dopjes. En allemaal afval gevonden wordt op het strand in de zee. Um, daarvan heb ik kostuums uh, gemaakt. Oké. Okay. Kan je dat echt dragen? Ja, zeker. Ja, het, uh, het zeepaardenkostuum. Ja, Mira noem ik uh, het zeepaard. Die uh, is binnenkort ook te zien uh, in het Zandvoort Museum. En uh, die, uh, die is echt draagbaar. Die kan ook echt rondkijken. Die heeft ook uh, mechanische onderdelen. Nou, daar kan hij ook echt aankijken. Dus het, uh, een echt levend zeepaard. Wat grappig, wat grappig. <hums> en wat, wat, uh, wat doe je nog meer? Uh, ik werk voor uh, theaterwerk ik en voor musicals. Mm -hmm. En uh, nou, daar heb ik verschillende dingen voor mogen maken. En dat maak ik nog steeds. Ja. En uh, ja, ook eigen werk inderdaad. En welke musicals zijn dat? Uh, ik heb uh, recentelijk mogen werken voor uh, Moulin Rouge, maar ook voor uh, Frozen heb ik dingen mogen doen. Joosteen Baker die morgen in de primaire gaat. Uh, ja, eigenlijk van alles en nog wat. Dat is een school, hè? Ja, zeker. Ja, heel leuk wat ik allemaal <laughs> mag doen. Het zijn echt hele leuke klussen. En je bent nog hartstikke jong. En uh, ik heb begrepen dat jij ook uh, uh, voor de Mask Singer uh, nog uh, betrokken bent geweest. Ja, klopt inderdaad. Ik heb uh, tijdens mijn uh, stage bij Koepentheater een uh, atelier in Breda, heb ik dingen mogen meeontwerpen, mee mogen maken voor de maszinger. Mm -hmm. Dat was wel echt een, ja, een hele leuke klus om te doen. Um, mag je laatst niet altijd wel over vertellen, maar wel uh, echt heel leuk om gedaan te hebben en heel veel van geleerd. Ja, begrijp. Dat ik je. allemaal weer toe kan passen in uh, mijn eigen werk. Ja. Hey, vertel eens wat meer over de workshop die, uh, die, die, die, die je gaat geven. Ja, aanstaande woensdag begin ik met een kinderworkshop. En dan ga ik met, ja, voorwassenen mogen ook zeker meedoen. Dan gaan we aan de slag met allemaal afval en afvalmaterialen. In samenwerken met juttersgeluk. En daarvan gaan we allemaal kledingstukken gaan we maken, of mode gaan we maken. Je mag helemaal losgaan, onder begeleiding. En aan het einde ook, als je wilt, mag je meedoen met een modeshow. Kijk. Dan mag je laten zien aan iedereen wat je gemaakt hebt. En wanneer is de modeshow? Die is aan het einde van de workshop. Okay. De, de workshop is volgende week woensdag. En dat begint om 1 uur Is om half uur is afgelopen. En dus voor de kinderen die natuurlijk vakantie hebben allemaal? Ja, zeker. Ja, ja. En ouders die mee willen doen of opa en oma. Precies. En nou, leuk zeg. En, en, maar wat, wat, wat, wat, wat, ga je, wat ga je verwachten van die kinderen? Wat ze, wat ze gaan maken? Nou, ze mogen helemaal los gaan met het materiaal. Ik zal wel wat eigen voorbeelden meenemen... En dan, uh, ja, dan kunnen ze gewoon gaan experimenteren met, uh, met knippen, met plakken, met, uh, uh, met lijm, uh, met materialen aan elkaar flexen. Uh, en dan eigenlijk helemaal dat je met elkaar los kan gaan met het materiaal. Echt het materiaal kan onderzoeken. En daarmee ook echt leuke vormen kan gaan maken en die om het lichaam kan plaatsen. En heb je dit al eerder gedaan? Uh, ja, ik heb eerder al workshops gegeven ook aan kinderen. Ik heb de vorige keer met kranten heb ik heel veel dingen gedaan. Was het ook in Zandvoort? Nee, dat was in Leiden was dat. Oké. Okay. Maar kom je uit Zandvoort? Nee, ik kom uit Leiden. Oh, je komt uit Leiden. Ja. Ik okay. hey, en... dat ik bij jullie mag zijn. Ja, ja, ja. En, en dit is dus, dus de tweede keer dat je dit doet. En, en uh, hoe, hoe, uh, was, wat, wat, wat heb je in die periode uh, toen je dat uh, in Leiden deel deed, uh, wat, wat, wat kwam eruit bij de kinderen? Ja, fantastische kunstwerken. Ik was echt heel verrast ook van de creativiteit van kinderen. Wat er allemaal uit kan komen. En uh, het was toen een samenwerkingsopdracht. Um, toen hij is met kranten helemaal aan de slag gegaan. En, ja, er zit, ik kan zoveel leuke dingen doen met materiaal wat je niet denkt wat normaal materiaal is. Mm -hmm. Wanneer je echt gewoon je open stelt ervoor en denkt: laat ik gewoon lekker aan de slag gaan, dan kan je zulke leuke dingen maken. En dat was met kranten in, uh, in, uh, ja, in Leiden? Ja, met kranten was dat, ja. Dus met kranten kan je gewoon een leuk jurkje maken? Jazeker, ja. Zeker, ja. <laughs> ik, uh, ik heb hele marie antoinette skuiken ermee gemaakt. Ach, ik moet niet gekker worden. <laughs> is wat voor jou, uh, uh, Cor? Een jurkje. Een, een, nou ja, of een, broek, een <laughs> krantenbroek. <laughs> het kan gemaakt worden hoor. Het kan gemaakt worden, ja wat leuk zeg. En jullie beginnen, uh, en het is 19 februari hè, om 1 om ja. uur. Ja. Uh, en waar is het? In het Zandvoort Museum is het. In het Zandvoort Museum. Ja. En het uh, eindigt om half 4. En, uh, ja. uh, en om half 4 is dan ook de modeshow. Ja, dat klopt inderdaad, uh, aan het eind van de workshop. Wat spannend zeg. En, en mm -hmm. uh, ja, uh, ik, ik, uh, ik denk dat ik even kom kijken bij je. Nou, superleuk. Ik ja. kom lekker mee knitslen, zou ik zeggen. Precies. Nou, ik, ik hoef niet uh, een, een jurkje ontwoord, te ontwerpen. <laughs> maar ik vind het wel leuk om te zien. Misschien een leuke hoed. Ja, en wat is uh, wat, wat zijn jouw toekomstplannen? Mijn toekomstplannen, um, nou, ik vind het heel leuk om uh, dingen te maken. En um, nou, ook inderdaad dat dingen gebruikt kunnen worden en echt draagbaar zijn. En dan ook steken op deze ja, duurzame manier dat je dan echt wat kan doen met het afval uit zee. Ook mensen bewust kan maken van afval uit zee op een uh, positieve manier. Mm -hmm. um, dus ik hoop meer van dit soort werk eens kunnen gaan maken en uh, daarmee uh, door Nederland te trekken. Ja. Heb jij ook uh, zeg maar, dingen ontworpen die in de winkel te koop zijn? Oeh, dan moet ik even heel diep nadenken. Um, Niet meer, denk ik. Niet meer, wel gedaan. Nee. Ja, ik heb wel wat uh, ja. maar ik vind... heb heel veel mondkapjes gemaakt en verkocht. Dat... Oké, okay. <laughs> dat was waarschijnlijk bij de corona. Ja, dat klopt inderdaad. Wat vind je nou leuker om iets te ontwerpen voor een, uh, zeg maar een fabrikant? Of, of, of op deze manier uh, creatief te zijn met, uh, met ontwerpen? Ja, deze manier vind ik wel een stuk leuker. Daar heb je wel veel meer vrijheid in. Want meestal ja, voor een fabrikant moet het toch ook wel ja, commercieel gemaakt worden... Mm -hmm. En uh, ook ja, heel draagbaar daarin. En als je echt helemaal los mag gaan met creativiteit... dan kan je zoveel meer gekke dingen uitvoeren. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar dat zijn altijd one-offs, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dus het is nooit dat jij een, een, een, een, iets, iets ontwerpt... wat, wat in, meer, uh, in, in, in, in een breder uh, mogelijkheid wordt, uh, wordt, uh, wordt tentoongesteld of uh, te koop is? Nee, dat klopt inderdaad. Maar ja, dat maakt het ook weer leuk aan kunst als het in die is. Ja. Je ziet het als kunst, hè? Ja, ja. Een soort ja, kunst, kostuum, mode. Eigenlijk is allemaal ja valt voor mij onder kunst. Uh, voor mij is mode mogelijk echt draagbare kunst eigenlijk. Want eigenlijk ben je zelf een soort. Uh, ja. schilderij of kunstwerk dat rondloopt. als je er helemaal voor gaat. Mm -hmm. Dus uh, op die manier. Uh, ja. Is eigenlijk alles kan je er wel kunst van maken. Ja. En hoe, hoe, als je deze gedaan hebt. Uh, deze workshop. Uh, mm -hmm. Staat er nog een ander op, uh, op, het, op, het, uh, op het programma? Ja, er staan nog uh, minstens twee workshops. Misschien komen er nog meer. Mm -hmm. Ook in het Zandvoort Museum. En daar gaan we dan weer andere dingen doen, ook al meer uh, op volwassenen gericht of uh, oudere kinderen. Ben je een beetje op Zandvoort aan het richten? Uh, nou, ik heb de, de mogelijkheid gekregen om te exposeren in het Zandvoort Museum. Uh, nu ook met, uh, met meerdere werken. En uh, zij hebben het uitgenodigd om daar bij jullie te komen... Uh, ja, ...weurzicht te komen geven in Zandvoort. Nou, wat leuk. Ja, superleuk. Ja. Dus, uh, daar maak ik graag gebruik van. Dus het is uh, Plastic fan Drastic outfit. Ja, klopt. Zo noem je dat, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. <laughs> plastic fan dr drastic. Ja, en, en, en nou, ik ben uh, zeer benieuwd wat het allemaal gaat worden. Nou, Nicky, uh, ik mag je heel veel uh, succes wensen. Ja, dankjewel. Maak er iets bijzonder moois van. Komt vast helemaal goed met de kinderen. Later, Zandworters uh, uh, uh, uh, verbazen. En, en uh, nou, we zullen het wel terugzien in, in de krant. Of uh, wellicht uh, op, bij ons uh, bij ZFM op TV. Dat er een, een, een aantal foto's worden gemaakt die, uh, die we kunnen laten zien. Zou ja, leuk dat zijn, toch? Jazeker. Ja. Nou, hartstikke goed. Heel veel uh, succes. En uh, ik zou zeggen, zet hem op. Heel erg bedankt. En bedankt en voor het dan. gesprek. Nee, geen probleem. Oké, okay, bye-bye. Doei, doei. Doei, doei. Oh, the wind whistles down the cold, dark street tonight And the people, they were dancing To the music vibe They just sit away over there And the song's like a lot Front door, but nobody's in, and nobody's home. goede goedemorgen. Allemaal tien voor half elf. En uh, we gaan luisteren naar uh, Carina, want die is uh, bij een uh, foodtruck geweest... Uh, uh, uh, uh, voor de, uh, uh, de voorbereiding van de lichtjestocht, die vanavond uh, plaatsvindt. En uh, ja, bijzonder gezellig en spannend. Ik ga hem zelf ook lopen. Een veertien uh, kilometer, Cor, hé. Hey. Denk er even niet licht over. Ik denk dat ik dat niet doe. Cor is een beetje brak. Zoals dat heet. Beetje maar, beetje maar. Goed, we gaan luisteren naar Carina en de voorbereidingen van de lichtjestocht. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier tegenover Abby van Epsi Foodtruck. Goedemorgen. Goedemorgen Carina. Hey, wat leuk dat ik jou mag interviewen. Uh, je zit er heel relaxed bij, maar volgens mij moet jij het druk hebben. Want vanavond is de lightwalk. Ja, zeker. Vanavond is de lightwalk veel zin in. Ja. Maar hoe komt het dat je hier zo relaxed bij zit? Ik heb alles al heel goed voorbereid. We zijn oh. er helemaal klaar voor. Want uh, jij staat daar straks uh, met de kar... Die heb je denk ik ook wel in het thema versierd. Ja, we hebben hem he dit jaar nog groter uh, versierd, groter aangepakt dan de uh, afgelopen jaren. We hebben namelijk nu de hele tractor met lichtjes uh, beplakt. Ik denk dat er duizend, tweeduizend lichtjes wel op zitten. Helemaal met tapejes vast, maar so. echt uh, superleuk ziet het eruit, vind ik zelf. En uh, je had ook nog iets met in het thema met kwallen? Ja, we hebben allemaal, uh, die hebben we dan niet zelf gemaakt, maar uh, besteld. Maar hele leuke lichtgevende kwallen hebben we dit jaar er ook nog bij. En dan van afgelopen jaar hadden we ook nog een, uh, een lichtgevende flamingo. Die hangen we ook weer op dit jaar. En uh, vorig jaar hadden we een discobol. En dan doen we dit jaar de kwallen in plaats van de discobol. Oh, leuk. Ja. leuk. En dit is dus niet het eerste jaar dat je aan de zijkant staat, langs de route. Nee, het de derde jaar. Derde jaar. Ja. En zie jij dat het steeds elk jaar een beetje verandert? Of is ja. het uh, hetzelfde? Want het aantal deelnemers is weer enorm. Ja. Volgens mij rond de 6.000. We hoorden het heel veel, ja. ja. Maar nee. hoe zie jij verandering? Zeker, ja. Het eerste jaar vond ik het ja, wat karig, als ik het zo mag zeggen. Toen was er nog niet heel veel... Uh, maar afgelopen jaar was het al zo groot aangepakt... en echt gewoon dat het kunstwerken waren. Heel gaaf, ja. Toen ze er echt een show van gemaakt. Dus ik verwacht dit jaar uh, of vanavond... verwacht ik weer een show. Ja, en het is best fris. Dus uh, de mensen die zullen langs jouw kar lopen... met de kwallen en de kerstlichtjes. Ja. En uh, wat kunnen ze bestellen bij jou? Ja, het wordt koud. Dus uh, ik verwacht dat de mensen... warme chocolademelk gaan bestellen. Oh, ja, lekker. En, uh, alleen chocomel? Ik denk dat er veel uh, warme chocomel doorheen gaat. Maar ja, de mensen, sommigen gaan uh, 18 kilometer lopen. Dus ik... Ik denk ook wel dat die dorst hebben. Dus ze kunnen ook wel gewoon een frisje of een flesje water bestellen. Dus flesjes water gaan met de light ook altijd wel hard. Maar omdat het zo koud mm -hmm. is vanavond. Het gaat ook vriezen. Denk ik toch de warme chocomel. Maar we hebben ook lekkere tomatensoep. Warme Heerlijk. soep. Heerlijk. Of een lekker warm gegrild broodje. Een gegrilde flatbread met groenten en kaas. Dat is jouw, echt jouw topper hè? Ja, dat is, het, dat echt, is het, echt het Epsi broodje. Het is het Epsi broodje. Ja, die is heel erg lekker. Hey, maar even terug naar uh, waar je ooit begonnen bent. Want hoe komt het dat jij zo goed bent in het keteren en goed bent in het koken? Ja, voordat ik de strandkar had, toen stond ik bij paal 69. Dat is nu um, vijf zomers geleden alweer had ik een caravanetje omgebouwd tot foodtruck. En dan deed ik elke dag een vegetarische daghap. Dan deed ik drie verschillende. En dan had ik een groot krijtbord en daar steef ik dan de drie daghappen op. En dan konden mensen dat lekker bestellen. En zo is het ontstaan eigenlijk. Ik heb altijd op het strand al gewerkt, maar dan in de bediening. Mm -hmm. En nu kreeg ik de kans daar om het eten te verzorgen. Dus toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een foodtruck of iets. Dus toen vond ik de caravan... En zo is Epsy ontstaan. Die hebben we helemaal geschilderd. Al mijn vrienden hadden meegeholpen. En dan hadden we van die bamboestokjes gezaagd en erop geplakt. En ja. leuke gordijntjes opgehangen. En zo is een beetje ook het epsy stijltje ontstaan. Want nu heb ik inmiddels de kar... Maar die, ja, die lijkt wel een beetje op de caravan hoe ik er ooit mee ben begonnen. Ook leuk met bamboe en uh, echt een Epsi-steltje. Ja, want die car, daar kunnen mensen je van kennen. Dat, uh, daarmee rij je heen en weer met de tractor over het strand. Ja, Zeker klopt. in het strand over het zomerseizoen. Ja, klopt. En dan mag je altijd rijden. Waar mag je precies zijn? Ik rijd van de rotonde van Zandvoort naar Zuid. Okay. Maar ja, de meeste me mensen kennen me wel van het Zuidstrand, ja. Ja, maar uh, ja, dit, dit was allemaal nieuw voor jou. Je bent zo ondernemend dat je van een caravan een soort foodtruck op een vaste plaats... Ja. dan ook nog met die car heen en weer rijdt, ja. uh, waar je ook alles weer kan bestellen. Maar hoe heb je dat allemaal zo geleerd? Hoe, uh, of heb, ben je, heb jij een instelling van, nou, ik vind het leuk en ik doe het ik heb gelukkig gewoon ook kansen gekregen. Dus ik heb de kans gekregen om bij paal 69 te staan. En daar heb ik het wel echt geleerd, het koken. En ja, daar, ja, daar ben ik met niks begonnen. En nul ervaring eigenlijk. Jawel, wat horeca-ervaring. Maar niet voor mezelf. Dus toen moest ik het allemaal zelf gaan doen. En het is echt alleen maar doen, doen, doen. En dan was ik ook heel vaak stond ik maar in mijn eentje. En dan was ik nog tot s'nachts bezig met de afwas doen. En. Ja, afwassen, schoonmaken. En dan was ik de tafels weer aan het leegruimen zelf. Maar dat, ja, zo ben ik echt begonnen. En nu heb ik echt een team omheen staan. En dan uh, doen we het altijd samen. Moet je nagaan. In vijf ja. jaar tijd. Wel mooi hoe je het zegt. In vijf zomerstijd. Ja. Echt een strand. Uh, <laughs> je wordt ja, echt gek zondag, op het strand. Ja. Hè? Uh, heb je dit kunnen opbouwen? Maar je hebt ook moeten leren om voor grote groepen te kunnen koken. Ja, en dat, dat is, is natuurlijk echt... een vak apart. Ja, dat is echt leren en doen. Het is echt vooral doen. Ja, en je hebt gewoon ook echt je eigen stijl. Ja. Want jouw, uh, wat je opdient, dat ziet er altijd zo mooi uit. Dank je wel. Ja, ja ik... uh, je hebt echt je eigen stijl. Dank je wel. Hoe heb je dat zo gecreëerd? Of komt dat ergens door dat je dat had, je dat al zo bedacht van dan wil ik het op die manier opdienen? Nee, ik vind dat je eet met je oog ook. Dat is natuurlijk ook smaak, maar ik vind ook het oog, daar eet je ook mee. Dus ik vind het heel belangrijk hoe het eten eruit zit en hoe de borden opgemaakt zijn. Dat, dat, ja, dat wil ik altijd perfect hebben en, en heel mooi. Ja. ja, want je gebruikt bloemen ja. en uh, je kookt eigenlijk volgens mij voornamelijk vegetarisch. Ja, dat vind ik het leukst met de seizoensgroenten koken. Ja. ja. ja. En niet alleen heen en weer op het strand. Nee. Maar uh, je hebt ook uh, feesten ja. en uh, bruiloften zelfs. Zelfs bruiloften, ja. Superleuk. Ik heb al een paar bruiloften uh, mogen verzorgen na het eten dan. Uh, heel leuk, ja. Maar dat is super speciaal. Want dat is de mooiste dag van die mensen. Hun leven misschien wel. En dan uh, mag ik daarvan uh, deel uitmaken. En dan heb je dus ook moeten leren van. Uh, ja een voorgesprek van uh, wat, wat willen die mensen hebben op hun bruiloft uh, ze hebben natuurlijk je mooie foto's gezien uh, want je foto's kunnen allemaal zijn allemaal getoond op Instagram ja ik post heel veel op Instagram ja, ja dus uh, daar dus. kan je alles zien en dan zeg ik ook tegen mensen van kijk even op mijn Instagram dan weet je een beetje wat mijn stijl is en wat we kunnen en wat we doen en dan is het een gesprekje en dan hebben we het even over het eten, als ze het dan willen. En daarna ga ik een minuutje maken en dan komen ze voorproeven. Oh, echt zo officieel ja. voorproeven. Ja, oh, lachen. Ja, en, heel leuk. Bevalt het altijd? Of zeggen ze dan, moet hmm, toch even uh, anders? We willen toch iets anders nog? Of, uh, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, kijk, dat is echt nee. top. Ja, nee, ik vind jouw eten ook natuurlijk hartstikke lekker. En uh, ik heb ook gehoord dat je wel eens naar het buitenland gaat. Ja, klopt. Ja. Voor het koken dan, hè? Ja, afgelopen jaar voor het eerst ben ik voor het eerst um, naar Spanje gegaan. In Alicante, daar hebben mensen organiseren daar op hun eigen... Ja, ze hebben een soort van landgoed met uh, huisjes waar iedereen kan slapen. Heel mooi. Hele mooie omgeving ook bij de flamingo's. En um, ja, daar doen ze... ...retreats organiseren... ...empowerments... Uh, ...dus ik was afgelopen jaar voor ook een empowerment... ...van allemaal managers... ...dat was ook heel gaaf... ...maar ook... Um, ...retreats met yoga... ...en dan gaat het ook echt over het eten... ...en dan ja, ontzorg je die mensen even... ...dus dan doe ik s ochtends tot ontbijt... ...middags de lunch, wat hapjes... ...en dan s'avonds een drie-gangen-diner... ...wauw... Ja, ...voor mij is het heel hard werken dan... Ja. Um, voor die mensen is het totale ontspanning. Ze dus hoeven er even nergens aan te denken. En heerlijk eten, maar dat moet je allemaal maar daar ja. in Spanje inkopen. Ja, dat is heel lastig, want ik spreek geen Spaans. Dus ik moet het echt uh, met de vertaalapp doen. En uh, heel beperkte keuze. In Nederland is het uh, keuze enorm en daar is het echt heel beperkt. Dus het is soms wel lastig boodschappen doen... Maar dat is ook weer een leuke uitdaging. En koken in iemand anders zijn keuken. Ja. ja, dus dat hebben we nu ook veranderd. Afgelopen winter hebben we een hele mooie keuken gebouwd in een c-container. Dat hebben we hier in Zandvoort gedaan. Wow. Uh, hebben we echt een professionele keuken met een professionele oven. Want dat hadden we daar ook niet. En een vaatwasser... Ook uh, horecavaat was er, heel mooi. Ja, hebben we echt een Epsi-keuken gemaakt. Want de uh, zeecontainer, die komt buiten te staan. Dus die hebben we net als de car met bamboe versierd. We hebben leuke Epsi-lampjes opgehangen. En we hebben een uh, luik gemaakt in de container. Dus dan hebben we echt een mooie buitenkeuken. Dus iedereen kan straks lekker naar mij kijken hoe ik daarin sta te koken. Jeetje, het en, wordt uh, steeds groter. Hè? Ja, het wordt wel steeds meer ja. en groter. Ja. Wauw. En uh, is die keuken al aangekomen? Oh ja, gister. gisteren. Gisteren wow. is de keuken aangekomen in Spanje. Ja, we hebben hem op transport gezet. Uh, maandag kwam de vrachtwagen. Toen hebben de gebroeders Papen hem op de vrachtwagen gezet. En gisteren is de keuken in Spanje aangekomen, Alicante. Ja. En jij gaat hem als eerste straks gebruiken? Ja, ik ga binnenkort okay. weer naar Spanje. En dan gaan we hem even testen. Ik ben zo benieuwd. Dat ja. gaan we dan ook weer op je Instagram Ja, dat ga ik zeker posten. Ik ga ook even before posten hoe we zijn begonnen met de keuken oh, bouwen. Leuk. Ja. En hoe die er dan nu in het zonnetje bij staat. Ja, heel veel zin in. Hé, hey, en nou, vanavond... Waar sta je bij de lichtjes toch, ja, bij de light tour? Ja, ik ga beneden bij de rotonde op het strand staan. Okay. Want daar uh, loopt de family walk, gaat daar naar beneden. Dus ik vind het wel heel leuk om uh, ook de bekenden te zien. En uh, die lopen dan met de kinderen de family walk. Dus kunnen ze zi even zien hoe ik de car versierd heb. Dus ik ga beneden bij de rotonde staan. Nou, ik kom ook even langs om te kijken. En even nog voor iedereen, als ze toch even wat meer van jou willen zien... waar kunnen ze dan terecht op Instagram? Epsi Foodtruck. Epsi Foodtruck, superleuk. Heel veel plezier vanavond Dank en kleed je wel. warm aan. Ja. En uh, ik ben benieuwd of de mensen de lichtgevende kwallen gaan zien. Ja, leuk. Oké. Okay. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Hé, hey, Willem? Oh, Willem staat er niet over. Oh, Willem, Willem ja. mag wel over. Je moet even de kans geven. Hé, hey Willem. Nou ja, jij jaj bent de organist van het... Van het... Van het, van het, van het Knipscheerorgel. Knipscheerorgel in de kerk. Ja. En um, ja, Willem is aangeschoven. Ja, even en, uh, heel kort. Heeft nieuws. Heeft nieuws. Ik heb wel wat nieuws. We hebben dus morgen weer ons uh, iedere maand concert in de, dorpskerk. de ja? dorpskerk. Morgen ook weer. Maar morgen gaat het geheel anders. Okay. Er zijn dus drie uh, jonge studenten... Uh, die studiegenoten van elkaar waren en elkaar ontmoet hebben. Conservatorium Amsterdam. Dat bleek enorm te klikken. Sindsdien vormen zij een trio. En het mm -hmm. heet het Trio Dankoor. Akkoord. Toegift. Toegift. En zij hebben namelijk ontdekt dat het publiek... Uh, vindt eigenlijk de toegifte van een concert het leukst. Ja? Dus zij zeiden, we gaan toegifte spelen. <laughs> en morgen is dat dus een Frans programma. Kamermuziek van Claude Bussy, ja? Gabriel Fauré, saint en ook Edith Piaf en uh, Yves Montand. Oké. Okay. En uh, het gaat over uh, even kijken hoor. het gaat Casper de Vos piano. Ja? Koen Stapert is viool. Uh, Marcus van der Munkhoff is uh, cello. Oké. Okay. Ze hebben een bekendheid opgebouwd doordat ze in 2019 ja. met een camper langs de Tour de France hebben gereden. En elke keer op het dak van hun camper dat gebruikt hebben, dat dak, als podium en daar is muziek. Waanzinnig populair werden ze daarmee. Leuk. En dat hebben ze voortgezet. Ze zeggen: kom morgen niet met de camper. Ze gaan <lacht> gewoon in de kerk. Gaan ze... Maar we kijken eruit. Er is dus geen vastgesteld programma. Oké. Okay. Ze doen dus echt heel erg op hun intuïtie. Ze gaan in die zaal voelen en kijken. En, en wat, wat, wat, wat voor instrumenten spelen ze? Nou, uh, piano, uh, viool en uh, cello. Oké. Okay. Dus het is uh, klassiek? Het is wel klassiek. Ja? Maar dus wel ook Franse chansons. Maar dan dus instrumentaal. Oké. Okay. En uh, ja, ik ben eigenlijk ook heel benieuwd. Ik heb ze nog niet horen repeteren. Nou kun je wel op YouTube kun je filmpjes van ze zien. En het mm. ziet er gewoon fantastisch uit. Ja, dus je bent wel enthousiast? Oh, ik ben hier enthousiast over. Ja. Zeker. Nou, uh, Willem, ik zou zeggen, nodig de, de luisteraars uit om te komen. Ja, bij deze dus, hè? Wat kost het? Oh ja, 10 euro. 10 euro. En dan uh, krijg je een kopje koffie, denk en ik, En voor he? die 10 euro krijg je voor mij een kopje koffie erbij. Ja, heel of goed. Hé, hey, en hoe laat is het? Morgenmiddag om drie uur. Om drie uur hebben ze net allemaal de lichtjes... Uh, de uh, lightwalk gelopen en uh, zijn ze uitgeslapen. En, uh, Dan kunnen ze naar de kerk. Kunnen ze naar de kerk. Daarom, daarom. Ik kan hier nog drie keer over doorpraten... maar dat doe ik een andere keer. Heel goed, Willem. <laughs> nou, dankjewel. je okay, maar... uh, je hebt het in ieder geval gezegd... Leon ja. 10 zit al klaar. Ja, kijk eens Kom aan. erbij, Leo. En niet alleen Leo. Want uh, Christy zit er ook bij. Hi. Maar gaan we geen muziek meer draaien tussen? Nee, we gaan geen muziek. Gaan we, meteen door. we gaan meteen door, ja. Want uh, we gaan praten over de creative workshops van Zandvoort Art. Ja. En uh, daar hebben we even de tijd voor nodig. Daar hebben we even de tijd voor nodig natuurlijk. Want uh, ja, het is uh, uh, zoals in het begin ook al gezegd. Kijk eens even. Hebben we.. Uh, Kindervakantie, dus uh, nou, er is tijd uh, genoeg voor de kinderen om leuke dingen te doen. Het is koud, dus uh, het is lekker om binnen te zitten, Christy. Hi, Christy Gansen. En Neontien Wagenaar. Welkom. Hey. Ik Wacht ik even, ik zou even de microfoon bij je zetten. Oh ja, ja. ja. ja want anders horen we hier niet, dat willen we. Hé, hey, luister eens: in de voorjaarsvakantie gaan we creative workshops doen van Zandvoort Art. Wat kunnen we uh, verwachten? Nou, een aantal hele leuke workshops. Georganiseerd door de, de kunstenaars die mee hebben gedaan aan Zandvoort Art. Ja. Het is een, uh, een actie van de Rotary. Tijdens Zandvoort mm. Art hebben wij geld uh, opgehaald voor het goede doel. Ja. En daarmee organiseren we nu workshops voor kinderen in de voorjaarsvakantie. En we hebben schilderen, mozaïeken, glasfusen, fotografie. Allemaal, de, allemaal leuke dingen. Wat ja. leuk. En, en uh, nou... Uh, uh, Vertel eens even wanneer en hoe laat en waar en, uh, en wat. Nou, we hebben een aantal workshops uh, die we houden op uh, uh, zaterdag 15 februari. Bijvoorbeeld hebben we glaskunst bij Ellen Kuyl in dat haar. Is, dat is vandaag? Atelier, dat is vandaag. Ja. Uh, vrijdag 21 is er weer glaskunst, uh, glasfusing. Is dat uh, in, het, in het, de, oude, de oude smederij? Ja, ja, ja, ja, ja. in Zandvoort. Ja. In Atelier Aquaba van Ellen ja. um, Daar beginnen ze om één uur. Dus steeds tweeënhalf uur. Ja. En um, daar ga je onderzetters maken van glas. Er zit ook op het postertje. Een verschrikkelijk leuke foto. Waar kinderen aan een tafel zitten uh, deze dingetjes te maken. Dus zij doet dat vaker. Mm -hmm. Ellen kuil. Um, dan hebben we een workshop schilderen. Door soul-server Anne van der Veen. Mm -hmm. En die is op uh, woensdag 19 februari tussen 2 en 4. Ja. En je krijgt natuurlijk ook weer daar je kunstwerk mee naar huis. Die workshop vindt plaats in de oude brandweerkazerne Ja, bij, en, uh, bij Walter Sans. Ja, bij Walter Sands. Ja. Uh, even kijken, hoe heet het daar ook weer? Duinstraat. Kerk Dorspad, Duin, Duinpad, Duinweg. Duins, Duinstraat 7. Dat zeg ik, Duinstraat. Ja, Oude Wijk. <laughs> en... Uh, <laughs> Hadden we mosaïeken al gezegd? Nee. nee. nee dus uh, we hebben een mozaïek-workshop van Annemarie Sibrandi. Mm -hmm. op aanstaande maandag dus van 10 tot 12. En nog een keertje op uh, dinsdag 18 februari van half 2 tot half 4. En in dit geval gaat het hier om één uh, workshop verdeeld over twee dagen. Nee, nee. nee. De twee aparte workshops. Oh, heel goed. Ja, ja. kijk. Als Christi er niet was, dan was het al gierig. Maar wel gierig uit de bocht gevlogen hier. Nee. Ja. En uh, Udo Geisler, die doet fotografie op maandag 17 februari van 10 tot 12. Uh, woensdag 19 februari van 14 tot 16 uur. En vrijdag van 14 tot 16 uur. En dat ge fotografeer gebeurt gewoon met de smartphone... En volgens mij uh, worden daar ook nog printjes gemaakt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, in alle gevallen... Uh, nemen de kinderen weer een, uh, ja, een, een kunstwerkje mee naar huis. Mm -hmm. En men kan zich ook nog aanmelden hiervoor. Ja, en dat kan via art.zandvoortart.nl ja, en, er... en de workshops zijn gratis. Ook oh, niet wat ondangrijk. leuk. Wat leuk. Ja. Dus de, de, de, de kinderen kunnen gewoon naartoe en uh, kunnen dan de, de, de, de dingen ook weer meenemen die ze maken. Ja. ja. Nou, ja. dat is toch uh, bijzonder. Is er ook een website waar ze het kunnen bekijken? Nee, we hebben wel de Zandvoort Art website. Het ja. ja, is wel staat. heel leuk om te bekijken, hè? Ja. ja. Sowieso. Nee, ja. dat sowieso. Tel <laughs> hey, tell me. Maar voor de niet specifieke. toch elke dag voor de Nee. Hé, hey, maar... Um, Waar kunnen mensen dit. Dit, dit staat op de Zandvoort Art. Uh, uh, uh, uh, het staat op social media. Ja? En het hangt bij pluspunt. Okay. En op de scholen hangen de posters. Het heeft in de krant gestaan. Oké. Okay. En, uh, en hoeveel mensen, uh, uh, kinderen verwachten jullie? Hangt een beetje van de workshops af. Dus bij Ellen Kruil is het maximaal, maximaal 10. Ja. En we moeten minimaal zes deelnemers hebben om het door te laten gaan. Oké, okay, en vol is vol natuurlijk. Vol is vol, ja. ja en ja. de workshop fotografie, want ik zie een foto bij staan... van allemaal kindjes met, met, ah, met ja. iPhones in hun handen. <laughs> ja. Geweldig. Ja. En uh, hoeveel, hoeveel kunnen daar bij? Uh, dat maakt in principe niet uit. Uh, nee? Dus nee. Dan kan gewoon 300 man... Uh... Ja. <laughs> dat, dat iedereen... Uh... En, en zo'n workshop fotografie, wat kunnen ze verwachten? Um, ja, vooral een manier van kijken. Uh -huh. Maar ook uh, hoe het werkt via je telefoon. Wat zijn dat trucjes om je foto's beter te maken. En da daarom doet hij het ook in drie delen. Ja. Je gaat eerst foto's maken, dan krijg je uitleg. En dan ga je ook zelf gewoon aan de slag. En dan ga je twee dagen later laten zien wat je gemaakt hebt. En dan geeft hij weer tips van, ik nou, kan beter zus doen. Ja, ja. En zo, uh, daar, vandaar dat dat drie keer is. Ja, ja, maar dat is drie keer met dezelfde mensen. ja. ja. ja. En dan uh, de workshop mozaïeken. Nou, je hebt er net al wat uh, van gezegd. Uh, de kinderen met steentjes op hout. En uh, de vroeg gaat mee naar huis met beschrijving. Staat hier. Ja. Klopt. Ja. Dus uh, het maken tijdens uh, de workshop maken ze het, het werkje af, zeg maar. Ja. Maar dat moet dan even goed drogen. Ja, okay. Dat duurt gewoon te lang, dus dan krijg je de voeg. Maar de dat volgende is gewoon... dag, oké, okay. ja, oh, dat bedoel je erbij. Dan uh, kan ja, je hem voegen? Ja. Hey, En Annemarie Sibrandi is uh, een, een beeldend kunstenaar. Ja, Ja. Mozaïque. En kunnen wij haar van kennen? Van Zandvoertart. Van En uh, ze maakt hele leuke uh, uh, kunstwerken van uh, oude, nou ja, oude serviezen. Mm -hmm. En die zijn nog vaak heel herkenbaar als in uh, op kleur. En het is ook wel leuk om haar te volgen trouwens op, uh, op Instagram. Al die, al die kunstenaars kan je overigens volgen op Instagram. Uh, maar Annemarie die, uh, ja, die maakt hele kleurrijke vazen. Of soms zijn het inderdaad objecten die je kan, uh, die je kan gebruiken ook. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. En wat überhaupt heel leuk is van Zandvoort Art... is dat het heel toegankelijke kunst is allemaal. Ja. Dus uh, um, ja, ook wel betaalbaar. Ja, om, om ja. dat te gaan doen. Als, als hobby. Ja. Zeg maar, ja, precies. ja. Om dat te gaan doen, maar ook, ook uh, niet zozeer oh, at, het aan de workshops <laughs> gelinkt. Ja, maar ik kom gewoon. zelf uit een muziekmakende familie. Mijn vader heeft heel veel muziek gemaakt. ja, ja dat, ik niet, dat het is het niet. Het muziek bij uh, Hotel Friesland. Dat oude Hotel Friesland. Ja. Dat heeft mijn vader gemaakt. Het is ja, nu grappig. een beetje vervallen. En, het is heel jammer dat het niet meer in een mooie staat is, maar hij heeft heel veel uh, muziek gemaakt, ja. En gipsbeeldjes. Ja. beeldjes. En gipsen beeldjes. Ja, <laughs> maar dat was later weer. Hij is begonnen met dekenkisten te schilderen. <laughs> en, en later is hij toen uh, muzieken gaan maken. Ook voor bedrijven. Voor, uh, en, en pas later is hij uh, uh, gipsen beelden gaan maken. Ja. Leuk. Hey, en dat uh, glass fusing, hè wat, wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is ook ja, een beetje uh, ja, glas in lood, zeg maar. Een beetje dat idee. Dus mm -hmm. Kleine stukjes glas aan elkaar uh, Smelten met, uh, met, met, met, met, met iets. Met. <laughs> nee, dat wordt gebakken. Ja? En, want er staat daar ook een oven hè, bij Ellen in okay, ja. Ja. ja En uh, dat maakt ook dat ze pas een week later uh, die werkjes kunnen ophalen. Mm -hmm. En uh, nee, het is natuurlijk altijd leuk om een onderzettertje te hebben thuis uh, die je als kind gemaakt hebt. Ja, zeker. <laughs> Ik heb wel eens een asbak voor mijn vader gekleid, om maar wat te noemen. Ja. <laughs> en die heeft hij nog. Die, nou, die heb ik een paar jaar geleden weggegooid, ja. Nee, Je rookt niet meer, hè? Nee. nee. Dat hebben we natuurlijk allemaal. Maar dat uh, uh, uh, glasfusing, dat is op de Schelpenplein 12. Hoe kun je je inschrijven als je mee wil doen aan een van deze uh, workshops? Via de e-mail art.zandvoortart.nl Art.zandvoortart.nl Schrijf ja, ja. u even mee, dames en heren. Ja. Art.zandvoortart.nl nou, helemaal leuk. En het uh, woordschap uh, schilderen schilder nou, schilderen is, uh, lijkt me duidelijk. Uh, Anne, Anne van der Veen, waar zouden we die van moeten kennen? Ja, deze jongen die. Uh, de, oh, is een jongen? Ja. Ook okay. al een aantal jaar mee, ook uh, mm -hmm. met Sandford Art. Een surfer. <laughs> maar goed, hij noemt zich uh, op Instagram ook SoulSurf. Ja, die maakt uh, uh, vooral een beetje kustlandschappenachtige schilderijen. Mm -hmm. En, uh, nou ja überhaupt hartstikke leuk dat hij zo'n workshop wil geven. Ja, zeker. Want uh, je moet weten dat alles uh, wat wij doen bij Zandvoort Art, maar ook dit, is op vrijwillige basis. Ja. En waar is dat? Want dat staat hier niet bij. Nee, eigenlijk is alles bij de oude brandweerkazerne behalve de glasfuse ah, okay. bij Ellen Kuil. Ja. Duidelijk, duidelijk. En dat is, uh, ja, de Oude Branderskazerne is natuurlijk uh, een, een mooie locatie voor dit soort, uh, ja, voor dit soort dingen. Ja, ja, ja. absoluut. Uh, nou ja, uh, jij bent natuurlijk van uh, wijn aan zee. Uh, dit is heel wat anders. Ja, dit dan, is heel wat anders. Dan wijn aan zee. En, en, en uh, gaat dat een beetje samen? Het gaat hartstikke. Kunst en wijn gaat altijd samen. <laughs> ja. Hoe meer wijn, hoe mooier de kunst. Ja. ja, is dat zo, uh, Leeltien? Nou, dat, uh, dat durf ik wel een ja te zeggen, ja. Ja. Ja. ja. ja, wij spugen er natuurlijk nee. allemaal niet in. En nee. dan, uh, we zijn, uh, ja, uh, goede wijn uh, behoeft geen kransen. En Zandvoort Art, wat, uh, wat zijn de um, ideeën voor de komende zomer? <coughs> Zandvoort Art komt naar je toe. Ja. <laughs> in het oude raadhuis. We krijgen weer een heel, uh, een, een, art, uh, um, een Art loop... In uh, oktober, zeker. Ja. Maar we krijgen ook vanaf uh, 1 maart... Uh, de twee voorste ruimtes in het Oude Raadhuis... waar dan uh, per maand vier kunstenaars kunnen exposeren. En uh, die kunstenaars die hebben zich al aangediend via onze groepsapp... Mm -hmm. die daar dus geïnteresseerd in zijn. We hebben nog twee andere mensen uh, uit de kunstenaarsgroep... Uh, die dit uh, gaan coördineren, samen met ons... maar. Ja, zij hebben zeg maar uh, de, de, de, de leiding en uh, voeren uit. Um, dus dat is ook hartstikke leuk om te, om te noemen. Weet je, dat we mensen krijgen uit die kunstenaarsgroep die ons meehelpen met ook onder andere met social media. Mm -hmm. uh, we zijn met uh, weer een paar anderen zijn we een, een beetje wat meer diepgang aan het creëren rondom het merk, zeg maar Zandvoort Art. Dus waar staat Zandvoort Art eigenlijk voor? Dus dat is ook in wording. Uh, ja, dus dat, en dat ook om je een beetje te onderscheiden... van andere kunstevents in de regio. Uh, waar staan wij dan voor? En, uh, nou ja, we staan in ieder geval uh, voor toegankelijkheid... en het uh, heel sociale aspect zeg maar, rondom uh, zo'n artloop. Maar ook ja, dat je, je je werk kan laten zien, hè, zichtbaar kan maken... maar ook uh, echt het sociale karakter dat je met elkaar... Uh, ...in zo'n weekend zo'n loop gaat doen. Uh, we proberen ook wel dingen uit te breiden... Uh, ...waar het gaat om, uh, nou ja, ik noem wat uh, muziekvoorstellingen... ...die we al hebben van, uh, wat was het ook weer? Muziekschool. Van de muziekschool. Eigenlijk uh, zien we wel uit naar meer van dat soort. Hè? Dus wat niet per se beeldende kunst is... Mm -hmm. Maar in uh, cultureel Dat geeft natuurlijk een heel uh, divers uh, ja, aanbod. Dat is wel heel breed, ja. ja. ja en en uh, uh, hebben jullie het idee om een beetje de nieuwe Bergen uh, te worden? Want Bergen is natuurlijk een, een kunstdorp. Of staat te boeken als een kunstdorp? Dat is, dat, dat is natuurlijk wel het doel. Maar of we dat ooit gaan halen. <laughs> nee. Nou, we zijn net vijf, ja, dit is het vijfde jaar dat ja, we dat okay. doen. Het is dus, dus een jubileumjaar. En omdat we dus allemaal vrijwilligers zijn en een klein groepje... we willen wel proberen steeds meer mensen bij te betrekken, hè, wat Leontien ook zegt. Ja. Maar ja, Bergen is wel een professionele organisatie. Dat kunnen wij nu nog niet. Nee. Daar hebben we ook het budget niet voor. Okay. Dus we willen wel elk jaar iets uh, uh, extra's doen of iets beters doen. Maar we hebben gekozen voor uh, kwaliteit. We, zeggen, we kunnen beter dat wat we doen, beter doen. Mm -hmm. En als dat goed staat, dan gaan we uitbreiden met andere dingen. Ja. Dus die uh, Zandvoort Art Walk he, in oktober, 10, 11, 12 oktober, die, uh, die staat in ieder geval, die mm -hmm. komt weer. En dan hebben we daarnaast dan de expositie in het raadhuis, dus elke maand vier kunstenaars die exposeren. En dan gaan we kijken of we meer mensen willen helpen om te kijken of we misschien concerten kunnen toevoegen of uh, een film in die bioscoop. Mm -hmm. he, dus we is langzaam uit te breiden, maar dat niet allemaal op die paar schouders te laten rusten van degenen die het nu doen. Dan moeten er echt mensen bijkomen om ons daarin te ondersteunen. Ja, jullie hebben toch wel heel veel bereikt al in die vijf jaar. Ja, Zeker. dat vinden wij ook. Ja. Ja. Ja, en dat horen we ook wel terug. Wat dus, hoor je dan terug? Ja, negen van de tien dat mensen hartstikke enthousiast zijn. En uh, weet je, Het gemopper hoor je natuurlijk niet direct terug. Maar uh, nou ja, we, we horen wel ook de feedback vanuit de gemeente en de gemeenschap... Mm -hmm. Dat het een heel leuk event is. En wat, ja, wat onszelf natuurlijk ook opvalt, is dat als je in het weekend op straat loopt, dan zie je dus iedereen met zo'n roze boekje in de hand uh, lopen met een hele, ja, meestal toch wel een, een, een groepje, of een gezin, weet je wel. Dus, het uh, ja, is best begrotelijk, denk ik, om zo'n boekje te maken. En uh, ja, het kost allemaal ja. geld. Maar waar halen jullie ja. dat vandaan? Uh, nou, de kunstenaars betalen een bijdrage okay. van 75 euro per uh, kunstenaar om deel te nemen. En daar maken we onder andere het boekje van. Okay. Ja, ja. Maar er zijn en geen... hebben we nog een beetje uh, aanvraag gedaan met uh, Casino heeft vorig jaar mm -hmm. gedaan, De gemeente heeft uh, gedoneerd of. Uh, betaald. Ja, het casino zal wel, uh, zal wel gemist worden hè, voor ja, een ja, hele Want dat, hangen, dat uh, gaat ja. wel, ja. Innovatiefonds en ook een bijdrage. Okay. Ja. En zo uh, proberen we dat. Uh, Hey, en, ja, ik begrijp het. En, uh, nou ja, de voorjaarsvakantie is in ieder geval ingevuld met de creative workshops van Zandvoort Art. En uh, ja, uh, ik vind het uh, art.zandvoortart.nl, daar kan je je opgeven. Hebben jullie nog wat dat je denkt van: dit wil ik graag kwijt? Nou, vooral opgeven. Kom, het kost niks en het is hartstikke leuk. Ja, ja nou, het is zeker leuk als ik zie uh, wat... En het is voor iedereen: je hoeft niks te kunnen. Maar... Want het idee is dus dat je iets leert. Maar ja. Dus uh, je hoeft helemaal niet handig te zijn of wat dan ook. Je moet alleen tussen 8 en 12 jaar oud zijn. Dat is wel ja. een... Oh, oké. Okay. Ja, dat maar. is goed dat je ja. dat zegt. Ja. Dat is goed dat je zegt. Oh ja, ja. En, uh, nou, ja verder uh, verder uh, is het allemaal in, uh, in, in, uh, in de Duinstraat nummer 7, In Zandvoort de oude brandweerkazerne. Uh, behalve de workshop glasfusing. Want die is op het Schelperplein, maar dat is om de hoek daar. Ja, ja. Dus maandag start fotografie. Maandag en dinsdag mozaïeken, Zaterdag en vrijdag een glasfuse. En op woensdag kun je schilderen. Helemaal goed. Nou jongens, ik, de glas is zometeen om. Dat is al begonnen trouwens. De, de, ja, de glasfusing. Ja, ik ga even kijken ook zo. Ja, nou, dat begrijp om dat ik. Om foto's te maken. Ja, ja helemaal goed. Nou, har hartelijk dank voor het langskomen. Ja, graag gedaan. En voor het uh, uitleggen en voor het, uh, voor het, voor het maken en Bedankt doen. Bedankt dat we mochten komen. Oké. Okay. Ja, Mogen nou. we nou een plaatje aanvragen? Ja, wat wil je horen? <lacht> Live on Mars van David Bowie. Ja, dan doen we wat ja, dan. Ja. <lacht> dat heb ik niet bij me. Nee, natuurlijk niet. Had je even moeten bellen van tevoren, Leo? Dan had ik het ja, geregeld. Dat had je hem geregeld, ja. Oh, wacht even. Ik krijg een vraag van Hans Botman. Zandvoort is op zoek naar een beeldbepalend cultureel evenement. Is dat wat voor jullie? Nou, uh, we willen natuurlijk wel Scherp heel graag... Het, uh, Scherp van Hans, hè? <laughs> het gesprek aangaan met de gemeente. Want dat is natuurlijk wel de manier voor ons... om het verder uit te, te breiden. Dus ja. dat dus willen we wel heel graag uh, mee in gesprek, ja. Oké. Okay. Ja. Gaan dus, we zeker doen. Uh, nou, goed, goed vooral. Ja, en desalniettemin, uh, uh, min of nee, daarom ook... Te meer dat zo'n um, positionering wel belangrijk is. Van waar sta je voor met Sanford Art en wat wil je, ja, ja. Ja, wat wil je bereiken. Ten opzichte van uh, nou ja, ook het culturele event van de gemeente. Van de gemeente. Ja, helemaal goed. Ja. Nou, duidelijk. Gaan we een plaat draaien. Niet uh, David Boom met uh, um, <laughs> maar waarschijnlijk <laughs> een ander. Wat gaan we doen? Uh, we gaan uh, Fleetwood Mac draaien met uh, Kijk, Oh, dat vind hoor. ik ook om mij eens leuk. Ja, ja. Zie, ja. Je wel, zie je wel. Now